11 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In het zuiden van het land wordt volop gestrooid in verband met de sneeuw. De eerste buien vielen vanochtend in Limburg. Wegen daar kunnen lokaal glad zijn, maar tot nu toe zijn er weinig problemen. De NS heeft uit voorzorg de dienstregeling aangepast. De sneeuw trekt vanuit het zuiden van het land langzaam naar het midden. Het noorden van het land moet vanavond rekening houden met sneeuwjacht. Dat is een combinatie van flinke sneeuwval en een sterke wind... Bij het gijzelingsdrama in Algerije zijn zeker drie Britten omgekomen. Hoogstwaarschijnlijk zijn ook drie andere Britten gedood. Dat heeft premier Cameron gezegd. Een onbekend aantal Britten heeft de gijzeling overleefd. Sommigen zijn vannacht teruggevlogen. Na een belegering van vier dagen... viel het leger van Algerije het gasveld gisteren binnen. Zeker 23 gijzelaars uit verschillende landen... en 32 militanten kwamen daarbij om het leven.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 De legendarische Australische struikrover Ned Kelly is na 132 jaar herbegraven. Kelly was een symbool van het Iers-Australische verzet tegen de autoriteiten. Nadat hij en zijn bende drie agenten hadden vermoord, werden ze vogelvrij verklaard. Uiteindelijk werden ze gearresteerd en opgehangen. Na zijn dood kwam Kelly's lijk terecht in een massagraf. Zijn stoffelijke resten werden in 2009 teruggevonden. Het weer, de sneeuwbuien trekken langzaam over het land. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Maar door een stevige oostenwind voelt het veel kouder aan. Morgen sneeuwt het door in het noorden. In de rest van het land valt er hooguit wat motsneeuw. Dit was het NOS Journaal. Aan ah, verkeersinformatie. Er staan nog geen files. In Limburg is het plaatselijk glad door sneeuw. In Zuid-Limburg ook door IJssel.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 Kijk hoe je mee kunt doen op vogelbescherming.nl Nu, naar Sint Maarten, voor maar 699 euro. Sint 80. Dit is Radio 1. festival Writers Unlimited. Uh, dat gaat overigens vanmiddag een tijdje door. De wat vroeger winternacht heette onder andere met een schrijversfeest in de Schouwburg. En mocht u in de buurt wonen, u kunt daar nog naartoe, heb ik begrepen. Er zijn nog kaarten. Writers Unlimited. Uh, en wij zitten hier in Café Durok. Waar ook wordt stilgestaan bij schrijvers die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Waaronder... Uh, Gerrit Komrij, dat is vanmiddag dus op het schrijversfestival. In het verleden hebben we een veel minzaam glimlachend op het festival zien rondwandelen. Dat toen dus nog winternachten heette. Ja, we gaan zo meteen ja. praten over Gerrit Komrij. Met de schrijvers en critici Onno Blom en Rob Schouten. Denise Jenner zal ook een gedicht van Komrij zingen. En ga het natuurlijk ook de schrijver zelf horen. We herhalen fragmenten uit interviews die collega-presentator Jeroen van Kan... van de avonden de afgelopen jaren met hem heeft gehouden. Voordat het zover is, gaan we bellen met Luc Panhuizen voor de nummer 7 van de lijst van de 13 grootste Gouden Eeuwers. Goedemorgen, Lux. Goedemorgen, Luc. Goedemorgen. Ah, je hoort me. Ja, het lijkt wel alsof jullie een complete orkestbak daar hebben. Uh, dat hebben we ook. <laughs> Oké, okay, mooi. Wij uh, zijn ontzettend benieuwd naar uh, de nummer 7 op de lijst van de grootste Gouden Eeuwers volgens Luc Panhuizen. Ja, het was uh, opnieuw een hele gewetenskwestie, maar ik heb uh, gekozen voor Johan de Wit. Op nummer 7 ja. Johan de Wit. Ik ja. had hem hoger verwacht van jou, Luc. Ja, ja uh, dat kan ik me heel goed voorstellen en misschien is dat ook wel terecht, maar... Um, het, is, um, uh, het wordt een, een sterke concurrentiestrijd daarboven in, uh, in de top. En ik wil niet alleen maar eindigen met staatslieden. Staatslieden dat zijn, is een soort rare voorkeur voor mij. Er moeten ook nog wat andere branches. Ook gewoon, het, het, het goud van de gouden eeuw was niet alleen maar staatsmanschap, maar ook uh, schilderkunst en wetenschap en zo. Dus dat moet je een beetje goed verdelen. Wat moeten we weten van Johan de Wit om, uh, om te begrijpen waarom hij op die plek staat? Nou, Johan de Wit is heel erg interessant omdat hij uh, niet alleen een heel erg bijzonder staatsman was... ...maar ook uh, leefde in een hele bijzondere, spannende tijd. Hij uh, kwam voort uit een belangrijk regentengezin in Dordrecht. Dus hij was eigenlijk al met een gouden lepel in de mond geboren tot ongeveer het, de helft van de 17e eeuw, dus 1648, was uh, Nederland eigenlijk voortdurend in oorlog geweest. En Johan de Wit die kan, als hij opklimt in het staatsapparaat, uh, voor het eerst een republiek meemaken in vredestijd. En die republiek had, toen het de hele tijd in oorlog was, ook altijd uh, was een, dus een, een raar soort machtsapparaat... waarin de regenten de macht moesten delen... ...met de prins van Oranje. En Johan de Wit maakte ook mee dat het niet alleen vrede was... ...maar dat er ook nog eens een keertje geen volwassen prins van Oranje was... ...waarmee de regenten de macht moesten delen. Dus Johan de Wit had de ongekende kans... ...om eigenlijk een heel erg burgerlijk regime in Nederland op poten te zetten. Um, in een tijd waarin Europa eigenlijk helemaal werd bestuurd door koningen en vorsten. Is, dus dat daarin... zijn, is dat zijn grootheid, dat hij heeft gezegd... wij kunnen het zonder oranje? Uh, nou, dat maakt in ieder geval... Uh, zeg maar, zijn bewind zo heel erg interessant. Hij, hij heeft laten zien wat de mogelijkheden waren... van een klein landje, 2 miljoen inwoners... Mm -hmm. in uh, een, een ja, volstrekt monarchaal uh, 17e eeuw. Hij heeft de kansen laten zien. Uh, Nederland heeft uh, toppunt... ...van uh, economische groei meegemaakt, heeft uh, qua buitenlandse politiek uh, de vleugels kunnen uitslaan. Het ging echt alle kanten op, uh, alle windrichtingen hebben ze bevaren, uh, koloniën zijn uitgebouwd. De, de, nou ja, de welvaart is enorm toegenomen, maar het heeft tegelijkertijd ook de beperkingen laten zien van zo'n klein burgerlijk landje... In ja, een Europa vol gekroonde hoofden. Ja, maar heeft het feit uh, dat hij op een uh, nogal nare manier aan zijn einde is gekomen. ook uh, met zijn uitverkiezing te maken? Of... <laughs> ja, nou, Mijzelf kennende. Uh, moet ik hier uh, ja op antwoorden. Uh, het, dat het gebeurt en... wel vaak. Ik bedoel, Pim Fortuyn is ook vlak na zijn dood. tot uh, grootste Nederlander. aller tijden verkozen. boven Willem van Oranje zelfs. Ja, ja. maar het is, een, het is natuurlijk ook zo dat. Uh, uh, uh, als, je, als je weinig het betekent in uh, zeg maar het publieke leven, dan is de kans groter dat je ook gewoon als een nachtkaars uitgaat. Ja, okay. en, en de vergelijking, het is niet helemaal vlak na zijn dood... want dat was nou een keer 1672. Ja. Um, ja. En is het, is het feit dat hij uh, dat experiment aandurfde... dat hij die grote bloei uh, uh, heeft meegemaakt... en deels ook leiding aan heeft gegeven... Ja. maar het feit dat hij tegelijkertijd aan zijn eind is gekomen op een nare manier... en dat zijn experiment dus in feite een doodlopende steeg was... heeft dat ermee te maken dat hij op plaats 7 staat en niet, niet op plaats 1? Uh, ja, kijk, eigenlijk, eigenlijk moet je dan nog even wachten, een paar weken. Want dan ga ik uh, plaats nummer 1 helemaal verdedigen, natuurlijk. Uh, nou, kijk, inderdaad, het experiment van de Wit is mislukt. Ja. Uh, zijn buitenlandse politiek uh, is gewoon valikant stuk gelopen op de jaloezie en, uh, van buitenlandse machten. Vooral van Engeland en, en dan met name Frankrijk. Maar ook op gewoon de veel grotere macht van die landen. Dus de republiek heeft. Uh, in de tijd van de Wit. Uh, de, ja, allerlei troeven uitgespeeld. maar is, is echt boven zijn stand gaan leven. En is uh, door nou ja, de, de buurlanden. eigenlijk weer uh, terug naar. Ja, teruggevloten. Maar kijk, wa, waarom de, de Wit ook groot was. is hij heeft uh, consequenties getrokken. uit uh, het ontwerpen van een burgerlijke. Uh, handelspolitiek. Hij heeft de vloot versterkt. Goed, hij, heeft, ja. hij heeft onder andere mogelijk gemaakt... dat zo iemand als Michiel de Ruiter... kon beschikken over een geweldige vloot. En dat de Ruiter dus ook zo'n geweldige zeeheld werd. Oké, okay. Luc Panhuis, heel hartelijk bedankt. Uh, <laughs> dit was dus nummer zeven. Uh, volgende week de laatste voordat we de top vijf bereiken. Uh, Toch volgende week. Ja, en de tot, volgende serie, tot volgende week. De serie over de gouden eeuw gaat trouwens komende dinsdag om vijf voor half negen... over de nieuwe rijken, de burgerfamilies die rijkdom vergaard hebben... en een relatieve vrede opgroeien, Omringd door allerhande luxe en nieuwigheden... zoals tabak, zijde en porselein. Dat is dinsdag op Nederland 2 om vijf voor half negen. Ja, we hebben het al gezegd. Vanmiddag op het schrijversfeest van het festival... zal Denis Jana een gedicht zingen van Gerrit Komrei En dat is omdat Komrei afgelopen jaar overleed... Daarom besteden we de rest van het uur aan Komrij... en dat doen we met schrijfcriticus Onno Blom... die over Komrij het fabeldier dat Komrij heet, schreef. Of als is een dichtregel van Komrij. En met de dichter columnist Rob Schouten. En omdat we weliswaar bij de literatuur te gast... maar van roeping een geschiedenisprogramma zijn... gaan we dit uur na wat Comrij voor, uh, voor de literatuurgeschiedenis betekend heeft. Misschien niet op de eerste plaats als dichter... Daar kunnen we het over hebben. Maar misschien ook wel vooral als meninghebber, als bloemlezer... en als canonvormer tegen win dank. Laten we beginnen met de stem van Komrij zelf. Dit fragment is uit het VPRO-radioprogramma Forum, oktober 1977. Acht jaar geleden, toen ik ook al dacht dat ik doodging... schreef ik een afscheid in de vorm van een dichtstukje op de herfst... in een allang onvindbaar geworden... Dichtbondel, dat luidde... Ze zeggen dat je als de blaren vallen... met de treurnis één wordt... en de zwarte zweep van de dood hoort knallen... er is zeker nog niet genoeg ellende. De tijd staat niet stil en ik zou het vandaag de dag misschien zo doen. Ze zeggen dat je als de blaren vallen... Met de snoepzucht een wordt. En de ganse dag maar droomt van toverballen. Die van Jamin de overbekende. Of ze zeggen dat je als de blaren vallen. Met de geilheid een wordt. En de merries opzocht in de stallen. Waarna je het weer glashard ontkende. Ondanks je mooie toverballen die die Mary's heel wel zijn bevallen. Want het was ze juist reuzen uit haar zin... met die ballen van Jamin erin. Onne Blom, Rob Schouten, welkom. Allicht niet het beste gedicht van Komrij dat we horen... maar toch aardig. Niet alleen nou. omdat het over de sterfelijkheid gaat... maar ook omdat hij speelt met vrij klassieke romantische beelden... die hij onmiddellijk op de hak neemt. Twee elementen uit zijn persoonlijkheid. Een hang naar een andere eeuw, maar ook een satiricus. Iemand die het niet kon laten om de tegenkant te zoeken. Klopt dat? Ja, ik denk het wel, ja. Of? Ik ben het daar helemaal mee eens. Ja, ja, dit klopt. Uitstekend. Waar kenden jullie hem van, Rob? Ik ken hem... Nou, de eerste keer dat ik hem tegenkwam... dat was op het Nacht van de Poëzie... een chaotisch verlopen uh, evenement in Amsterdam in 1975... waar hij optrad. En uh, Een jaar later kwam ik hem persoonlijk tegen... toen ik zelf uh, bij zijn uitgeverij debuteerde... de Arbeiderspers... En ik heb uh, in het begin van mijn uh, eigen carrière ontzettend lang met hem in de redactie van Maatstaf gezeten. Ja, ik heb Gerard leren kennen zoals de meeste mensen denk ik eerst via het werk. En dat bewonderd. en daarna werkte ik als uh, uh, literair redacteur voor Trouw en toen heb ik uh, hem een keer geïnterviewd. Dat was overigens een vrij grappig interview. was namelijk samen met Renate Dorrestijn. Oh. En toen heb ik... Ja, dat is een hele gekke setting. Hij had namelijk het Boekenweek Essay geschreven. En Renate Dorrestijn geloof ik, het Boekenweek Geschenk... Het was het idee van de krant om ze samen te interviewen. Daarop heb ik Gerard uit Amsterdam meegenomen in mijn hobbelige autootje... naar Aardenhout, waar mevrouw Torrestein resideert. En, en had de... hij toen die dingen over toen, het feminisme toekom... al geschreven? Ja, zeker. Ja. Zeker had hij altijd al gezegd over de lesbische fietspaden. En alles had hij ja, gezegd. Ja, ja. Dus wij kwamen daar binnen. <lacht> toen zei hij, die is in zo'n keurig aangeharkte villa... Hier woont geen dichter. Nee, nou ja, het, was, het was geweldig. En daarna reden we samen terug. en We hebben zo onbedaarlijk gelachen. Dat is eigenlijk nooit opgehouden. Ja, is het, hoe is dat contact met hem? Want in het uiteindelijke de, de slot Alinea van jouw Broek, heb je het erover dat, dat hij toch eigenlijk een geïsoleerd mens was. Ja, dat uh, denk ik wel ten diepste. Merk je dat in, zijn, in dat contact ook? Want ik heb de indruk dat dat nu even niet te merken was in je verhaal. Ja, ook daarin schuilt een sterke paradox. Gerard heeft zichzelf wel omschreven als uh, uh, ja, iemand die de mensen haatte en die ervan hield tegelijk. Een misantroop die van mensen houdt. Hij kon niet zonder de kroeg. En hij kon later ook niet zonder Facebook en het contact met de mensen. Maar hij nee. kon vooral ook niet zonder de stilte en de eenzaamheid. Hij is niet voor niks vertrokken naar Portugal. En ook in Portugal zat hij... Uh, buiten een dorp, in een huis en in dat huis, in de bibliotheek. Uh, en dat had hij ook heel erg nodig. Ik, ik bedenk me nou, als je niet zonder stilte en eenzaamheid kan... en niet zonder mensen, is Facebook een uitkomst. Ja, voor hem was dat... En daar het was hij was... heel erg actief op, ja, ja, uh, ja. gek genoeg. Want ja. het, dat is niet een plek, hè, een erg populistische plek, zou ik maar zeggen... waar je hem direct verwachtte. En toch gebruikte hij het wel als een soort podium... ook om uh, ideeën te ventileren. Ja, hij had, hij had duizenden vrienden. Ja. ja. ja, ja. Ik sprak met over Wichman in voorbereiding van dit programma... en hij zei dat hij nog steeds voelt dat het middelpunt van de Nederlandse dichtwereld weg is. Een samenbindend element. Hij is ook nog maar een half jaar geleden overleden. Maar is dit overdreven of begrijpen je wel wat Wichman bedoelt? Nou, dat, dat was hij misschien de laatste jaren wel voor een deel, denk ik. Hij was ontzettend... Uh, hoewel hij dan geïsoleerd was, ook toch wel echt op zoek naar vriendschap... en contacten, had ik het gevoel. He? Dus je was altijd heel erg welkom bij. Ik begon je direct vol te gieten met drank... en je eigenlijk het uh, uh, uh, gevangen te houden. Maar in het begin, uh, ja, toen, uh, dus toen hij begon als dichter en als criticus... werd hij ook uh, door een heleboel met achterdocht bekeken, hoor. En er waren ook een soort vijandschappen wel uit een bepaalde hoek richting hem. En die bloemlezing die hij in 19, eind jaren zeventig maakte... die. Ja, die veroorzaakte ontzettend veel onrust bij een bepaald segment dichters, die het er helemaal niet mee eens waren met zijn kijk op de poëzie. Dus het middelpunt was hij toen zeker niet. Ik, ik wil heel graag zo meteen nog over die bloemlezing uh, uh, hebben. Um, ik, heb trouwens, ik krijg wel de indruk dat het van belang was wat, wat hij van je vond als dichter. Of niet, oh nou? Of okay. ja, dat werd wel gezien. Dat was wel. Uh, je, je, je stond erin in die bloemlezing, of je stond er niet in. Ja. Dat was wel, dat was wel een, een ernstige zaak. Ja, maar ook, ook als, als, als je een stukje over je schreef. Hè? De, ja, de, dat terwijl mensen... hij zelf zei van nou ja, uh, hoe mijn oordeel uitviel, dat had er ook wel eens mee te maken. Dat ik gewoon een muntstuk opgooide. Ja, in een stuk over Hugo ja. Klaus heeft hij dat zelfs letterlijk gezegd. Ik ja. gooi een muntstuk op en ik kijk hoe het uitvalt. En hij was ook in staat, dat, dat is ook opnieuw schuilt daarin de paradoxaliteit... om een diepe vriendschap te sluiten met mensen die die vlak van tevoren uh, zwaar... Dus hij heeft bijvoorbeeld over Rudy Fuchs gezegd... Dat, die, dat het iemand was die minder hersens had dan het haardkleedje... Uh, aan zijn voeten. En uh, is, dat is toch helemaal goed gekomen. Hij heeft heel helder uitgelegd in tien stellingen waarom Harry Moelis geen groot schrijver was. Ja. En is daarna toch in de Herenclub rond Moelis plaats gaan nemen. Ja, ja. ja wat, wat, we hebben net een gedicht van hem gehoord. Kom, hij was ook zelf dichter. Maar als je nou naar zijn eigen werk kijkt, uh, wat, uh, wat is dan het. Uh, meest blijvend, denk je? Zijn dat die gedichten? Of zijn het zijn literaire kritieken of zijn polemische stukjes? Ik moet zelf eerlijk ik... zeggen: ja, ik heb altijd hè, de, de, met name literaire kritieken, maar ook die hilarische televisiekritieken van hem. Ja, dat is toch wat, mij, wat ja. mij het meest bijblijft van Ja, maar Combray. iedereen blijft iets anders bij. Ja. Ik verzet me altijd een beetje tegen de... Deze vraag komt altijd als het over Combray gaat. Ik vind het nou juist heel interessant... dat we iemand hebben gehad in de literatuur... die al die genres eigenlijk op een hoog niveau bedreef. Uh, en daar alle, in alle gevallen iets bijzonders aan toevoegde. En... Uh, als je, dan, dan moet je op een gegeven moment met een pistool op de borst... dan zeggen, wat is dan hè, het belangrijkste? Ja, ik, ik, ik zou dat eigenlijk niet zo heel graag maken, die keuze. Ik denk dat dat voor iedereen anders is. Ja. Maar ja. Dat, dat die mensen briljant kon beledigen, dat is toch... Evident, ja. maar ja. dat wil niet zeggen dat hij daarom een slecht dichter was. Hè? Uh, dus ja. dat, nee. uh, en, en dat die maar essays hij heeft de hoofdprijs voor essayistiek. En toen zei hij zelf ook, ik heb nooit essays geschreven. Hè? Dat nee. vond u een veel te zware woord voor de stukken die dat hij schreef. Dat is ook geschreef. typisch Gerrit dan, ja, om precies, te zeggen uh, dat dat onzin was. Ja. ja. <laughs> en, uh, uh, maar, ik, hij heeft ook wel gezegd dat hij überhaupt het idee van genres... dat is meer iets voor mensen die iets over literatuur moeten zeggen. Maar dat had ze. ja, genres, wat moet ik daar nou mee? Als ik s ochtends opsta, dan denk ik niet van nou wat ik nu... Dat, dat, ik wat, ga nou eens een g schrijven. Ja. Ja. Ja, ja. Nee, dat deed hij. hij, hij schreef, er kwam natuurlijk uit wat eruit kwam. Ja. Maar, hij was toch vooral criticus, denk ik. En, ja. en uh, ik vind zijn stukken over poëzie heel erg mooi, moet ik zeggen. Dat zijn dan wel geen essays, maar het zijn een soort beschouwingen. En uh, Ja, die... Uh, daar heeft hij misschien helemaal niet de Nederlandse literatuur mee omgeploegd, maar wel een enorm ja, stimulans gegeven. Hij heeft er over geschreven, hij heeft die bundels samengesteld. Ja. Ik bedoel, wat voor soort rol heeft hij nou uh, in, in, in Nederland gespeeld? Hè? Uh, Mag ik dat zo zeggen? Door door als, als, als in het verleden, Lodewijk van Dijssel? Begenen. Ja, nou dat niet alleen. Hij ja. heeft ook de poëzie vrijgemaakt op een bepaalde manier, wat mij betreft. Eind jaren zeventig uh, zat de poëzie zo vast als een huis. Het was heel erg minimalistisch. En het ging om hele kleine verschuivingjes in tijd en ruimte. Nou, dat was ook het soort poëzie waar hij zich tegen afzette, zou ik maar zeggen. Hij wilde weer vakwerk en volwassen. Uh, dat zat ook allemaal in de inleiding van die bloemlezing. Een soort poëtica. En uh, ja, ik heb het gevoel dat hij aan de ene kant de oude poëzie... zoals hij vergeten was geraakt, weer in ere herstelde. De 19e-eeuwse poëzie en de satirische poëzie van de 20e. Maar ook het, de weg baande voor bijvoorbeeld de maximale... Of uh, andere dichters die wat, wat expansiever, die uit dat minimalistische gedachtegoed uh, wilden stappen. En ik heb daar zelf ook uh, van geprofiteerd, moet ik zeggen. Is hij, wat, wat, We hadden het zo net al over die bloemlezingen. De, de, de Nederlandse poëzie van de 19e en de 20e eeuw. Zo ja. uh, tekenen dat hij de 19e erbij neemt. Ja, waarbij absoluut. hij zo, een decor maakt voor die 20e eeuw. En daarmee de ja. 20e eeuw ook uh, relativeert. Mm -hmm. uh, en hij heeft daar de 50ers ook heel boos meegemaakt. En daar uh, <laughs> dat <laughs> dat hebben we een fragmentje ja. van.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 op zichzelf aangewezen waren uiteindelijk geen van alle iets te betekenen bleken te hebben. Ja, dit is, de, um, toen die, ja. <laughs> dit is nog voor het uitkomen van, die, uh, uh, van de 1920-steel, want het, het was 1975. Is, is, um, heeft hij gelijk gehad? In deze stelling? Bedoel je, ja, dat, uh, dat er de, geen 50 is overgebleven nou ja, Om de rol van de 50ers te relativeren. Nou, ik denk het wel. Of heeft hij gelijk gehad? Hij vond dat wel. En hij zette dat aan. En het, ja. inderdaad moet je dat vooral begrijpen... ook in een, in een tijd waarin de vijftigers uh, heiligen waren... en waarin daar aan, die, aan die standbeelden absoluut niet uh, getornd mocht worden. En hij voelde zich daar... Hij moest hij zich bevrijd door tegen dat standbeeld aan te schoppen... en erop te spugen en de duiven erop te laten schijten. En dat, dat, dat kan ik wel begrijpen. Hij, hij, wilde, hij zocht zelf een hele andere kant op... en dat werd aanvankelijk niet begrepen... Um, dus vanuit zijn standpunt. Maar hoe hoort je, als je zo over je collega's hebt uitgelaten, dan een bindende figuur in die socialistische En Dat is maar heel ja, intrigerend. Hij heeft natuurlijk in de loop der jaren. Hij, hij verzette zich heel erg tegen die groep, die geen groep was, overigens. maar allemaal uit hele verschillende dichters bestond. wat hij ook uh, constateerde. Hij verzette zich daartegen. Maar hij is toch in de loop der jaren. is het poëzieklimaat klimaat ook heel erg veranderd. Hè? Ook door zijn aanwezigheid, denk ik. Hè? Dus die, die, die oude vijandschappen, die kampen, die kwamen veel dichter bij elkaar. En ja, op, op, op zijn uh, begrafenis of op, op de uitvaartdiensten sprak bijvoorbeeld Remco Kampert ook een van de vijftigers. Hè. Dus, de, er is ook ja. een soort welverzoening heeft er in de loop der jaren plaatsgevonden. Maar omdat die de standpunten waren heel erg scherp in het begin. Maar ja, dat, dat, dat, dat doofde ook wel uit. Uh, hij zei dat um, hij bij het samenstellen van die bundels... heel anders te werk is gegaan dan eerdere bloemlezingen. Namelijk dat... Uh, uh, totdat hij begon, uh, dit is zijn weergave van de zaken... dat ja. bloemlezers altijd uh, bloemlezingen maakten van vorige bloemlezingen. Ja. En dat hij opnieuw begon. Dat hij zei, van, ik ben gewoon alles weer gaan lezen. Um, ja. Dat is waar. Dat is ook zo. Dat is gewoon waar. Ja, ja, is als waar. je hem vergelijkt met andere bloemlezingen, uh, bijvoorbeeld van Warren... en er zijn er een heleboel geweest, dan zie je dat hij een heel andere keuze maakt op grond van zijn smaak ook veel meer, zou ik maar zeggen... in plaats van wat er allemaal gedacht werd over poëzie daarvoor. Nou, en hij heeft het ook veel, gewoon veel breder aangepakt. Ja. Hij, hij verbleef weken in de, in de Koninklijke Bibliotheek... en hij zag inderdaad van alles wat nog nooit onder het stof vandaan dichters was. Dichters die al totaal vergeten waren... Die, uh, die hij weer tevoorschijn toverde... en die een heel ander geluid brachten dan wat wij allemaal... dan, dan wat we zeggen de bloemen en de nijen over. Hij is er niet bij voorbaat van uitgegaan... die en die en die, en die dichters moeten er in ieder geval in. Nou, hij heeft wel een aantal... hij heeft denk ik ook de kanon wel gerespecteerd. Ja. Maar hij heeft hem uitgebreid. Dat is het eigenlijk. Ja. Naar hem... voren en naar achteren, wat mij betreft. Dus ook de jonge dichters heeft hij ruim baan gegeven. Veel... Ja, dat is het goede. Hè? Hij is dus niet geborneerd vast blijven houden aan een visie naar achteren toe. Als een negentiende eeuw die daarin bleef opgesloten. Maar hij heeft ook al die nieuwe dichters gelezen en gewaardeerd. Is zijn, uh, um, die selectie, is die, voelt hij nog even fris aan? Uh... Nou, ik vond die allereerste selectie eigenlijk de leukste selectie. Ja, ik weet niet wat Rob daarvan vindt, ja. maar uh, dat, daar, daarin uh, maakt hij echt een statement. Daarin zien we de, de komrij die heeft geselecteerd wat hij echt vond. En later is die bloemlezing uitgedijd en uitgedijd. De laatste tweedelige, die noemde men ook de dikke komrij uh, in de, in de uh, wandelgangen. En daarin is hij toch veel ruimhartiger geweest. En dat is, dat is, een, aar, uh, is een prachtig uh, overzicht, maar de bloemlezing als statement, dat, dat, ja. die ligt mij toch wel mee. aan staan di dichters die, uh, die anderen zeker zouden hebben geselecteerd... bijvoorbeeld niet in. H.C. ten Berge zat in die eerste niet. Nee, duistere en, lullenkoek, vond ja, ja, precies. En daar later heeft hij er daar toch een beetje uh, ertussen gemoffeld... Uh, omdat hij zich daartoe verplicht voelde. Dus dit is echt een problemische uh, statement, wat mij betreft. We gaan zo luisteren naar fragmenten uh, op deze interviews... die Combré zelf van de VPRO heeft gegund... Um, we gaan eerst even luisteren naar een gedicht van uh, Gerrit Komrij. Uh, uh, Denise Jenna, die overigens de um, muziek die u hoort vanmorgen allemaal zelf heeft gecomponeerd. Uh, het is een, een cd van haar, Gedicht Gezongen, zingt nu van Komrij Twee Koningskinderen.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 Op hun handen liepen en ankers bleven drijven op de Rijn. Als oesters ongehoorde dingen riepen en naalden ons doorstaken zonder pijn. Als kangoeroes in hemelbedden sliepen en mummies konden zingen in hun schrijn. Als piramiden soepel zagen.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 even voordat we naar hem gaan luisteren... op Schouten, Onno Blom. Um, als we zo meteen die man weer horen, wat missen we dan? Zijn stem? Die, die stem is fabuleus. Ja, voor mij is het, is het dubbel. Ik, ik, uh, ja, zijn dood is nog zo vers. Ik verlies toch vooral een vriend. Dus als ik hem hoor, dan schrik ik altijd even. Ik vind het, vind het nog moeilijk. Ik, ik kan er niet goed een antwoord op geven. Jouw boek... Het fabeldier dat Komrij heet, is nog ja. steeds verschenen bij de wij is nog ja. steeds te krijgen. Ik wil u uh, danken voor uw komst vanmorgen naar Den Haag. Gerrit Komrij gaan we zelf nu horen. U hoort fragmenten, samengesteld uit gesprekken en optredens met en van de auteur, uitgezonden door de VPRO in 1975, 1977 en 2010. <tied> Goedenavond, beste kijkers. Mijn naam is Mies Bouwman. Vroeger zou ik gezegd hebben... Goedenavond, lieve fantastische kijkers. Nu moet u het maar zonder doen. Ik popel om weer aan de slag te gaan. En wat ik vanavond met u wil doen... is praten met enkele mensen... die het pokdalige gezicht van de Nederlandse televisie bepalen die ervoor zorgen dat het liedje van uw treurbuis... elke avond treuriger klinkt. U krijgt elke avond een stelletje blaaskaken... en schreeuwlelijkers over de vloer... die u helemaal niet hebt uitgenodigd. Van Tette Braak tot Klaas Vaak... van vader Abraham tot Herman Emmink... u hebt toch niet om die kwezels gevraagd? En zij vragen u niet of ze welkom zijn. U moet uw... Kop dicht houden en genieten, uw bordleegheid, ook al lust u het niet. Als het in Hilversum zo doorgaat, dat je niet weet wat erger is... de vara of Veronica, de tros of de evangelische omroep... dan wordt het tijd dat... Nou, kijkt u eerst nog even naar dit programma... en gooit u dan het toestel uw raam uit. Onze eerste gast vanavond is Hans van Willegeburg. Dag. Dag Hans. Hallo Mies. Moet je horen. Ja. Een tv-criticus. Zijn naam is me ontschoten, heeft eens van jou gezegd en ik citeer... dat je een rochelende ratelslang in een eeuwige gebedsmolen bent... Maar ook een uitzinnige menageklep, een kale snapper, een euvele lulhannes... Lul een funeste kletsmeier, een klonterige kwijlenbabbel... een kokette keffer, een zelfgenoegzame zwamneus en een reutelende rammelzak. Dat is niet mis. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Ach, zo'n tv-criticus. Die man je weet, die heeft een ongelukkig beroep. Die moet de hele avond maar kijken, uh, koeken, eieren bakken, uh, naar de televisie kijken... en de volgende dag vertellen wat hij al lang gezien heeft. Ja, maar wat, wat doe, doe jij dan? Uit? Jij gaat vertellen wat we nog moeten gaan zien. Als de KRO een film uitzendt, dan verschijnt eerst die reisvolderkop van je... en vertelt ons de hele inhoud van tevoren. Dat hoofd babbelt maar door, ook als er niks te babbelen valt. Het blijft maar praten. Ja, nou, jij kan dan ook wat van, zeg. Ja, blijf te gave niet. Maar ik kan je alleen nu heel even lastig vallen. En jij valt me elke week wel een paar keer lastig, al jarenlang. Het gaat toch om de programma's en niet om hoe je als lijmpot... die programma's zo kleverig mogelijk aan elkaar plakt. Wat is dat dan voor een beroep? Ja. Je bent ook al zo iemand die dankzij de televisie met helemaal niks beroemd is geworden. Stemt je dat niet treurig? Nee. Dat je helemaal niks kan en toch een bekende Nederlander bent? Ja, ja. Waarom hebben mensen als jij op de treurbuis toch zo'n succes... Is dat om te verbergen dat er geen inhoud is? Is dat om een rookgordijn te leggen om al die onbenulligheid? Nee, nee. Als je met je kop maar voortdurend kwekt en knipoogt... dan vraagt zich niemand meer af of er wat in zit. Toe, knipoog. Nog ik ben me helemaal niet van bewust dat ik knipoog op de televisie... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee even niet nee. praten. Alleen knipoog. Knipoog nu in zijn stilte. Dat we kunnen genieten van je knipoog. Je knipoog, sick. Ik krijg er helemaal de kans om iets te zeggen. Weet je wat jij bent? Jij bent een euvele Lulhannes. Een klep, klep, klep meijer. Wat ben je? Leuk dat wat je hoort.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 Was gebeurd. En er, was, er waren toch mensen die. Ja, voor de Tweede Wereldoorlog, de, de situatie van voor de Tweede Wereldoorlog, na de afloop van de oorlog volkomen wilden herstellen. Met dezelfde gezapigheid, dezelfde hiërarchie, dezelfde autoriteitsgevoelens, dezelfde mensen.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 Maar het besef dat hij ja, toch eigenlijk bezig was met mensen die een oorlog wilden ontkennen En, en een verwoestende oorlog in Europa. Uh, nou ja, dat idee dat dat het geval was, was toch... Hè, dat uh, is achteraf toch veel bepalender geweest dan die, die klasstrijd. Dat was maar een... Een... een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 Nou ja, geen ja, niet. En tegelijkertijd is er ook heel veel is er ook heel veel restauratiefs gaande... Hè? De om een restauratie van de, ja, 50 waarden. Dit is nu <kuggen> ook bezig en ook het algemene gevoel. Zowel bij de mensen van de straat als studenten, als intellectuelen... als weet ik veel hoe al die mensen mogen heten... Eh, dat het vastzit en dat eh, de democratie niet meer functioneert...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 herkenbare en ook ontroerende wijze over um, het ontdekken van het lezen. Ja. En over de heimwee naar de gretigheid waarmee je dat op jonge leeftijd doet. Ja. Dat dat eigenlijk een staat van lezen is die je later nooit meer bereikt. En die sfeer van die middag in je jeugd... dat je eigenlijk alleen maar doorgelezen wil lezen en door lezen... En dat je nog onder de lakens uh, op zomeravonden ging doorlezen... en dan nog met de laatste krachten van het daar sputterende batterijtje... van de zaklantaarn tot iemand met een grote moker op die laken deed neerdalen... dat je vanzelf wel hè, uh, bewusteloos moest vallen... en dan de andere morgen meteen weer begon te lezen. Ja, dat is fantastisch, die tijden. die hè, dat, uh, dat verlang ik, dat verlang ik, Daar verlang ik wel naar terug. En dat, uh, Wanneer is het u voor het laatst gelukt om te leven in een boek, om er helemaal uh, deelgenoot uh, deel van te zijn. Ik weet niet, je gaat niet zo makkelijk meer op in een boek. Of Hoe meer je leest, hoe meer je ook uh, kwaliteitsverschillen ziet. En hoe meer je al sneller je door hebt wanneer je schrijft, je zit te foppen. Weet je wel, ik heb ongelooflijk vaak een, een romans lees ik eigenlijk zelden meer. Want ja, na vier, vijf bladzijden heb je door wat die schrijver met je wil... en waar hij je naartoe wil sturen. Dat ga ik niet allemaal uitzitten. Hè. Dan, uh, dat weet je dan wel. Dus het is eigenlijk het wonderlijke dat het vele lezen... de leeservaring aantast. als je dat, Ja, ja, natuurlijk. Als je dat er ja, lang ja, mee doorgaat. Ja, ja maar zoals je... Als je voor medicijnen ook immuun kunt worden... kun je voor de voor, voor medicijn die lezen heet ook, ook immuun worden. Ja, niemand is een liefhebber van medicijnen... maar wel een liefhebber van het, van het lezen van boeken. Dan moet, dat is ja, je, ja. je eigen liefhebberij. Nee, maar dan moet je dan je er een stof overheen, zal ik maar zeggen. He, dat, he, je grijpt dan. steeds naar iets sterkers. Uh, ja, ja, ja. ja, ja. En, poëzie heeft er altijd mee geholpen. En dat poëzie is natuurlijk heel compact. Sommigen hebben hele hoofdstukken nodig waar de heen. Uh, Eénblad, zei ik we zeggen. En poëzie heeft het verdomde voordeel dat je er zo dus heel snel mee klaar bent. He, voordat het je kan vervelen, stuit. Is het voor mij. Ja. Dus dat is wel een hele goeie, ja... Een hele goede vervanging van gulzig lezen, veel lezen, alles lezen. Wat je dan niet meer kunt, maar wat je dan met poëzie nog wel kunt. Dus ik heb ja, ook met die grotere bloemlezingen die ik gemaakt heb uit de 19e eeuw, 17e, 18e... hele periode gehad dat ik als een gek dus heel verwoed... Uit, uit, uit, totaal onderging in die leeservaring. En dat is niet zozeer liefde voor de poëzie geweest als wel... Uh, Boeken willen vasthouden, willen ruiken, willen beduimelen... willen bekijken, uh, uh, willen inruilen, vervangen... Door, door, he, door iets anders snel, door de ene sensatie op de andere te laten volgen. Dus dat is het handelen, het vasthouden van boeken... dat me alleen veel meer is gaan uh, boeien... dan, dan ja, gewoon maar teksten achter gaan krijgen, he, dat, uh, Terwijl je... Ja, en dan het idee om dit zelf allemaal weer in een boek te zetten... doordat het allemaal weer in een nieuwe constellatie staat... en dat andere mensen dat op die manier weer kunnen lezen. En zo, uh, zo is uh, ja, de, de, de literatuur in grote zwangerschap... die maar doorgaat en doorgaat en doorgaat. En dat, dat idee boeit me wel. Dat, dat, dat, dat Gerard Reven een keer uh, een. een uh Schreef over taartjes eten. De dames bij de Hema op de Nieuwe Dijk. Volgens mij was dat. En dat beschreef hij zo plastisch. zei als je dat ziet, ja dan word je homoseksueel vanzelf. Dan ben je al homoseksueel. Terwijl het nu zo is, als ik denk, als je een jongen bent van 18 met ontluikende gevoelens in die richting. En je ziet uh, Joling en Gordon op de televisie, dat is de eerste reactie is: van daar wil ik niet bij horen. Hey, laat maar alsjeblieft door heteroseksueel te worden. Een negatief heer. rolmodel. Ja, nou ja, in ieder geval niet iets waar je mee kunt identificeren. He, of waar je tegen kunt afzetten. Maar in die categorie heer. hadden eerdere generaties natuurlijk Albert Mol. Die was Maar dat het was ook, niet dermate ja. afschrikwekkend dat dat... Uh, en elke uh, elk, elk, café had wel een uh, paar, paar vrolijke huisnichten... die de hele zaak aan de gang hielden altijd. En dat waren ook de leukste, daar kon iedereen mee opschieten. Maar het waren wel... Uh, ja, het was wel het gigantsegment van het geheel. Hè? Dat, uh, terwijl dat gigantsegment wat altijd heel gezellig is... en wat het homoseksuele uitgaansleven ook buitengewoon aardig maakt... en ook verzorgt natuurlijk dat heel veel normale gezinnen... een huisnichten hebben genomen. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat deels aspect... Dat er altijd was, is nu zo dominant geworden. He, dat, de, de domesticering van de homoseksueel? Ja, de, ja, de, de vertutting, de verburgerlijking. Uh, dat. Uh... Nee. Maar dan ik denk, dan denken: ook... kijk, als ik, als ik mijn knieën eraf slaaf aan het lachen. als ik homo zie trouwen in een gazen jurkje met een gouden groetje voor. Hè, dan betekent niet automatisch dat ik tegen rechten voor ze bijna en zelf. En, en, en ik ben ook een groot voorstander van het ik bedoel Dat is niet de logische. Hè, ik, de logische gevallenstrekking. Dus ik, ja, ik, ik, ik vind. Uh, voor mij is homoseksualiteit altijd iets anders geweest dan. Uh, Heteroseksualiteit imiteren. Hè? Vadertje en moedertje spelen, ja. zal ik maar zeggen. Het heeft ook culturele kanten. Het heeft verontrustende kanten. Het heeft tegendraadse kanten. Uh, er zit een hele andere problematiek mee verweven. dat Je kan niet zomaar als homoseksueel uh, heterootje gaan spelen. en doen of er niks aan de hand is. Hè? Dat. Voor mij is homoseksualiteit ook altijd iets geweest dat niet geaccepteerd was. Waardoor je leert aanpassen, leert uh, uh, rollenspellen, leert uh, heel erg uh, uh, met toespelingen en hints leert werken. En, uh, dat, dat geeft een soort kameleonachtige, ja, maar ook een reptielachtige eigenschap aan mensen. Die, die nu vervangen is door gewone platte dat, uh, ja Dat vind ik zonde. Vind ik. Uh, subtiliteit is er een beetje uit. Ik ben me ook dat is natuurlijk altijd van andere problemen bewust... dat die hele vrolijkheid die die mensen tentoonstellen... toch die, de, de lach is van doodsbange paarden in het abattoir. Ik bedoel, de tolerantie van Nederlanders... Uh, ten opzichte van homoseksuelen. En die hun knuffelbaarheid kan zo omslaan. He, he. Ja, u zegt knuffelen en doodknuffelen liggen niet voor niets heel dicht bij elkaar. Op het moment dat je geknuffeld ja, wordt, moet zeker. je op je hoede zijn. Ja, ja ik, ik, he, die tolerantie is een soort uh, groepswelvaartsverschijnsel. Uh, dat hebben we samen afgesproken. Voor een deel is dat ook in regels verankerd, gelukkig. Uh, maar... Uh, Voordat je het weet, eh, net als vandaag krijgen homoseksuelen... weer de schuld van een massaslachting. Hè? Dat eh, brengt eh, niet samen. Eh, eh, eh, bedoel, dat wordt heel makkelijk gezegd. Je ziet vaker dat stemmingen om kunnen slaan. En ik zou die tolerantie en die, eh, die ten opzichte van homo's... en die vrijheid die ze zichzelf toemeten niet zo vertrouwen. Blijf wat dat betreft altijd. Eh. Maar eh, alweer niet omdat het vroeger zo beter was, maar omdat je naar andere landen kijkt... en andere tijden en enig geografisch en historisch besef hebt. Dat... Maar is niet juist die, heeft niet juist die tolerantie ervoor gezorgd... dat de, de, de homo is gedomesticeerd en nu die, dat, dat vrolijke, de vrolijke Gerard Joling... of uh, ja, is geworden? Ja, maar is, ik denk dat, dan toch de, dat dat de vorm van tolerantie is... die onverschilligheid is. Dat kan ze niet schelen. Ja. Uh, die onverschilligheid heet, bedoel ik. En uh, ja, dat, of dat nou tolerantie is. Uh, je haalt. Uh, tolerantie, die, die, die pas je toe op iets wat je eigenlijk niet duld, hè? En Dus het blijft het feit: het is, het, het is een gunst. Hè? Uh, ja blijft het je... feit dat het om iets gaat dat mensen dus in wezen niet dulden. Dus tolerantie kan je zo afpakken, weer. Hè? Dat is een artikel. Dat, dat zit niet in de mensen. Dat, dat... Mm. Je kunt ook zeggen. Uh, als je vroeger zei dat je homoseksueel was. dan uh, zei men. oh, dan ga je vast iets heel creatiefs doen. iets kunstzinnigs. Ja, ja. Dat lag in de lijn der verwachting op het moment dat je dat zei. Tegenwoordig mag je er ook gewoon bankbediende mee worden. of staatemaker. of uh, om een ander De homoseksuele. Ja, ik, ik beschrijf ook wel dat ik als jonge middelbare scholier... erg schrok toen ik mijn eerste homoseksuele loodgieter ontmoette Ik bedoel, dat, he, dat, dat de gewone, onbehouden, gespierde... Eh, ongeschoren eh, stratenmaker homoseksueel kan zijn. Ja, dat is toch een hele verrassende ontdekking natuurlijk. Hè? Maar dat is, dat is meer... Eh, het persoonlijke verhaal van een klein, dromerig jongetje... dat nog in, in poëzie gelooft en in, in, in, in het paradijs. Dat, uh, ieder, uh, dat, uh, maar anders dan generaties. Uh, nu misschien vond u, vond u uh, uh, uh, uh, iets om bij aan te sluiten in de literatuur waarschijnlijk. Ja, ik was voornamelijk daarin toch... Uh, op zoek naar sporen en signalen, ook signalen daarvan. En wat me verder interesseerde. He? Literatuur, boeken, schilderkunst he, Maar voelde u zich toen onderdeel van een geheim genootschap? Wat er, want in, ik neem aan dat in niet directe omgeving het fenomeen niet bestond, maar in de letteren die we ontdekten wel. Althans, in de, uiteraard in, de, in de bedekte vorm. Mm -hmm. Waarvan de juiste signalen door u geïnterpreteerd moesten worden? Heel grofweg overdreven. Het heilige gevoel tot een groep van uitverkorenen te behoren. Hè. Die via door voor de gewone stomzinnige medeburger onherkenbare signalen, signalen. toch een soort code met elkaar afspraken. En. En elkaar herkende, nu overdrijf ik zwaar... maar dat, die sfeer zat er gewoon noodgedwongen... toen ik kwam studeren in de stad, in, omdat dat niet op straat lag. Hè? Dat, dat, men, dat werd niet geaccepteerd. En uh, men had daar ook een heel uh, ingewikkeld systeem voor bedacht. En, uh, dat waren bepaalde gebaren, bepaalde kreetjes, bepaalde uitdossingen. En dat was een hele subcultuur eigenlijk. Hè? Dat, uh, en, dat en dat die klesheid daar u van gegaan is en snel opener werd en opener dat heb ik dat, dat, dat was fantastisch natuurlijk. Hè? Dat, uh, maar je kan alles zo afschaffen dat er dus helemaal niks meer van overblijft. Maar daarmee verlies je ook iets. Uh, ja. Uh, yeah. uh, en ik vind toch, ja, dat er toch altijd een. Er zit ook een. Er zitten meer kanten aan homoseksualiteit. Het zijn geen uh, gewone. Het zijn geen gewone heteroseksuelen die uh, alleen maar geen kinderen hebben of zoiets. Hè? Dat, uh, het enige wat me nu eigenlijk niet bevalt is dat het zo vrolijk en complexloos is geworden. Dat is het niet. Ik bedoel, uh, het kiezen voor een leven zonder kinderen is een hele drastische keus. Uh, Homoseksualiteit en ouder worden is een hele andere soort verschrikking dan hè? dat... Uh, Um, uh, uh, ik ben daar helemaal niet uit wat ik nu geloven moet. Of het iets genetisch is, iets cultureel bepaalds... Uh, een, een manier van leven die je zelf uh, kiest, waar je ook zo weer afgaat. Soms ben ik geneigd dat homoseksualiteit een uh, ja, aangeboren is. En soms ben ik ook geneigd om... Uh, die hele aangeborenheid daarvan volkomen flauwe gulden vinden. En het gewoon hè, een culturele omstandigheid. Uit die knopen zal ik misschien twintig jaar na mijn dood. de eerste ontknoping, die kluwen ontwaren. dat ik daar een beetje achter kom. Hoe homoseksueel is men als men de poorten van de hemel ziet opengaan? We de stem van Gerrit Kommerij in gesprek vooral met Jeroen van Kan. U luistert naar OVT Geschiedenis op de radio van de VPRO. U kunt ons mailen op ovt.vpro.nl. We hebben een website, geschiedenis24.nl. En wat u daarop kan zien, daarover hebben we Mannix Koolhaas aan de telefoon. Goedemorgen, Mannix. Ja, goedemorgen. Um, ja, wij kijken op de website uh, vooral ook al vooruit naar de uitzending van uh, andere tijden van vanavond... Om, uh, op Nederland 2 om tien voor half tien. Uh, daarin uh, aandacht voor de hulp die in de jaren 70 en 80 aan uh, Vietnam vanuit Nederland werd besteed. Uh, we kennen natuurlijk allemaal de Vietnam Vietnamcomiteetjes die toen uh, als paddenstoelen uit uh, de grond stonden ...met als bekendste natuurlijk het uh, Medisch Comité Nederlands-Vietnam. Maar zo was er bijvoorbeeld ook in die tijd de naaimachine groep. Dat waren een uh, groep Nederlanders die oude trapnaaimachines inzamelden... Die weer uh, helemaal uh, kant-en-klaar bruikbaar maakten en naar uh, Vietnam stuurden. Omdat daar natuurlijk weinig stroom was en ze op die manier toch kleding konden naaien. Uh, er is een prachtig filmpje uit 1977 bewaard gebleven van een aantal studenten. Dat een uh, verslag heeft gedaan van hoe die naaimachine groep in elkaar zat. En uh, die apparaten maakte. En, en uh, Ook, ook, ook, een, uh, uh, uh, ook hoe ze, waar ze terecht kwamen en of de Vietnamese er blij mee waren? Nou, dat, heeft, dat is in een ander filmpje gezien, wat, wat gemaakt is door het Comité Wetenschap en Techniek voor Vietnam. Want die kregen in 1976 gewoon van minister Pronk van Ontwikkelingssamenleving een miljoen gulden om uh, leuke dingen te gaan doen voor Vietnam. Met daarbij een uh, PS'je. Houden jullie het ministerie wel op de hoogte van de vorderingen? <laughs> en... En die zijn inderdaad in 1977 naar Hanoi gegaan. Zijn daar rond gaan kijken. We hadden wel allerlei apparatuur daar inderdaad heen gestuurd door, Maar die kwamen tot, tot, tot, tot een schrikbarende ontdekking dat uh, het meeste van wat ze daar heen gestuurd hadden... nog uh, onder dekzeilen stond en uh, absoluut niets uh, gebruikt werd voor waar het voor bedoeld was. Uh, kortom... Uh, veel goede wil en weinig praktische uitwerking. En uh, dat zal je vanavond in, uh, in de uitzending die erover gemaakt is ook uh, allemaal uh, terugzien. Nou, tot zondag op de website veel aandacht voor uh, koningin Fabiola die wat uh, problemen heeft uh, met haar uh, financiën in België. Kijk terug naar uh, haar uh, huwelijksdag en haar verloving en ook naar haar betrokkenheid bij de Efteling... waar ze het sprookje de Indische watermedisch voor schreef. Dat is te zien op uh, geschiedenis24.nl. Oké, okay, Marx heel vriendelijk bedankt. Dit was OVT van vanmorgen. Zometeen na het nieuws, de honderdste aflevering van de perstribune. Govert van Brakel vanuit Beeld en Geluid. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En uh, wat nu betreft een hele goede zondag. En daarmee...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 Power to you, Vodafone. Dit is Radio 1.